Dinsdag werd duidelijk dat twee mensen uit de regio Amsterdam... ook de nieuwe coronavariant hebben opgelopen. Vanaf maandag moeten alle reizigers die Turkije binnen willen komen... een negatieve coronatest kunnen laten zien van maximaal 72 uur oud. Passagiers die niet in het bezit zijn van zo'n document... mogen het vliegtuig niet in. Daarnaast moeten passagiers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Denemarken... na aankomst in quarantaine, ook als ze negatief getest waren voor vertrek. Een coronasneltest die in Nederland veel wordt gebruikt is minder betrouwbaar dan gedacht. De test van fabrikant Abbott wordt duizenden keren per dag gebruikt, maar mist wel 40% van de coronagevallen. Dat zegt het Leids UMC na een steekproef. Het was al bekend dat sneltests niet zo betrouwbaar zijn bij mensen die geen klachten hebben. Nu blijkt dat de test het virus bij mensen met klachten ook lang niet altijd opsporen. De steekproef van het UMC was relatief klein, maar de onderzoekers komen toch met een waarschuwing.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 Kerst! ZFM! Dit is kerst! Met ZFM! Met men nu! Zie het! Uh mm -hmm. Ik shampoo